Dondag 25 januari en dit is de Battenvieren-podcast. Ik zit hier uh, voor een debat over de vermeende kloof tussen Randstad en Platteland met Wierduk en Rutte Groot wassink fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. En Wierduk, verslaggever bij de Telegraaf. Verslaggever bij de Telegraaf. Maar ons, onze luisteraars kennen Wierduk uh, waarschijnlijk wel. Mijn excuses. Uh, <laughs> maar ja, ik moet er altijd bij zeggen. Ja, dan moeten we even, oh. vroeger het AD. Ja. En um, nu we het er toch over hebben, het platteland. Wat, wat, heb, uh, wat heb jij ermee? Nou, volgens mij ken ik het platteland heel goed. Want ik heb, um, uh, wij zijn met mijn ouders verschillende malen verhuisd in Nederland en telkens naar het platteland. En ik ben bij Groningen opgegroeid, althans uh, middelbare school bij Groningen, en in Groningen gestudeerd. Ik ben er ook nog regelmatig teruggekomen, dus ik ken vooral de, <coughs> de noordelijke regio goed, denk ik. Maar Zeeland ken ik ook goed, dus uh, volgens mij heb ik... Uh, ik ben wel een van die mensen die regelmatig de rand zat ontvluchten om weer eens naar het platteland te reizen. Maar u woont, of je woont ook in, uh, in de randstad of in de platteland? Ik woon in Amsterdam. in Amsterdam. Ja, maar Eiburg met uitzicht op het water, dus eigenlijk platteland. Oké. Okay. <laughs> en Rutger, een stadsmens, maar niet altijd geweest? Uh, nee, zeker niet. Nou ja, dat, dat is, ik, ben, ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Uh, mijn achternaam uh, verraadt dat ook wel. Ja. Uh, er zijn wel eens mensen die, de, die, die denken dat dat dan iets adelijks zou zijn, maar uh, het betekent gewoon simpele boer van de zandgronden. Uh, het is typisch Achterhoekse vervoeging. Je hebt groot, klein en de enkelvoudige vorm. En Wassink betekent niks anders dan Wasso's Brink, de boerderij van Wasso. Uh, nee, geboren en getogen in Doetinchem uh, en mijn hele familie woont daar nog. Mijn broers wonen daar. Ik kom daar regelmatig terug, maar ik ben al een tijdje daar weg. Uh, um, als je uh, wat wil studeren, dan kom je al vrijst. Ik kwam in Nijmegen terecht. Ik heb in Nijmegen uh, een jaar leraaropleiding geschiedenis gedaan om daarna naar de universiteit te kunnen. En heb in Utrecht gestudeerd, maar woon nu alweer uh, tijden in Amsterdam, in de staatsliedenbuurt. Je zou jezelf uh, wel nu gewoon stadsmens noemen. Nou, ik geloof helemaal niet dat je, dat je daar zo hele scherpe tegenstellingen in kunt hebben. Ik, ben, uh, ik hou enorm van Amsterdam, ik hou enorm van de stad. Uh, maar je kunt denk ik vooral van een stad enorm houden... als je ook de mogelijkheid hebt om de stad af en toe te ontvluchten. En, uh, uh, ja, dat, dat is allemaal buitengewoon burgerlijk. Maar uh, uh, ik heb kinderen en sta bijvoorbeeld op uh, Camping Bakken al tien jaar bijna. Uh, en vind het heel fijn dat ik ook gewoon eens uh, tussen de bomen kan zitten... omdat uh, waar ik vandaan kom... Uh, ja. Uh, vroeger uh, speelde ik in het bos uh, en op de akkers. En, uh, de tijd is ah. rustiger. Ja, nee, nee. Je ja, zijn lange zomers en zo. Je dan nou ja, maar zeker als je ja. jong bent, dan lijken die zomers inderdaad niet op te houden. Hmm. Maar uh, nee, dus heel erg buiten. Maar het grappige is natuurlijk wel, doet waar ik dan vandaan kom, had 40.000, 45.000 inwoners toen ik daar uh, opgroeide. Uh, en op de middelbare school zaten mensen die 15 kilometer, 10 kilometer daar vandaan. Hè? Dus het heeft echt een centrumfunctie. En voor heel veel mensen uit Halle en Serenberg en Stockholm waren wij uh, stadse stoepscheiters. Ja. Dus uh, het is grappig hoe, hoe, perce hoe perceptie ook werkt. Hè? Ja. Dus mensen die echt op een boerderij woonden, die vonden, die zeiden I ach, ben bunnen stadse. Terwijl, nou ja, als je uit doet, komt, sorry, maar dan ben je geen echte stadse. Uh, dat, dat komt later. <laughs> Heel bijzonder, heel mooi. Um, de hele discussie uh, over de kloof tussen stad of randstad en uh, provincie um, heeft zich ook heel erg gebaseerd uh, op een voorval. He, met Dokkum, ik wil het niet, zo min mogelijk, eigenlijk, eigenlijk niet over Zwarte Piet gaan hebben, maar het was wel exemplarisch, uh, Vond jij wiert en je hebt er een artikel over geschreven. En daar zijn heel veel over in. Nou ja, ik wil voor een uitleggen. De nationale intocht van Sinterklaas had plaats in Dokkum. En in Friesland ontstond verzet tegen de plannen van een actiegroep hier vanuit de provincie. Of vanuit de Randstad om naar Dokkum te komen om daartegen te demonstreren. Uh, niet zozeer omdat, ze daar, omdat die Friese actievoerders nou wilden dat. Uh, nou, ze zeer pro-Zwarte Piet zijn, maar omdat ze niet wilden dat onder hun kinderen. Uh, die actievoerders zouden uh, uh, demonstreren, want dat was het plan, dat die, dat die kick-out Zwarte Piet, zo heet die groep, dat die zou demonstreren t, uh, op, op de route van de intocht. Ja. Um, en toen hebben zich een aantal van die mensen daar in Friesland hebben zich georganiseerd. Eigenlijk veel, veel beter en veel strategischer dan wij dachten en vermoeden. En goed, de, de rest is bekend. En omdat ik al voor die tijd contact had met die mensen, begreep ik al uit, hun, uit die contacten en die gesprekken die ik met hen voerde, um, hoezeer daar in de provincie zeg maar, een soort van weerstand tegen de Randstad heeft ontwikkeld, maar dan dit deel van de Randstad dat een soort diversiteitsagenda probeert door te drukken en de identiteitspolitiek bedrijft waar we het op deze, op deze hè, tijd zo over hebben en dat ook gesteund wordt door partijen als die van Rutte groenlinks en D66 en noem maar op dus links in de randstad dat een dat een soort dat is ongeveer de vijand precies dat een soort intern debatje voert over dat soort kwesties die dringt daarmee zeg vinden deze mensen hun agenda op aan de provincie Um, nou, mij werd dus duidelijk dat, dat daar een enorme kloof is. Dat was ook al wel duidelijk uit onderzoeken en zo. Maar goed, die werd in, in die blokkade van die A7 werd die dan geprakt, maar, gepraktiseerd, zeg maar. En toen schreef ik dus dat die analyse in de Telegraaf, en daar kwam nogal veel uit, uh, uit voort, omdat iedereen zich ermee ging bemoeien. En natuurlijk ging allerlei linkse media schrijven. Er is helemaal geen kloof. En, en, en, en ook linkse mensen in de provincie die dan graag bij de Randstad wilden horen, die zeiden, nee, er is natuurlijk helemaal geen kloof. Want als je in Deventer of... Toet Gem of Groningen woont en van jou wordt gezegd dat je eigenlijk provinciaal bent ofzo. Of dat je dus zeg maar dat er een kloof bestaat tussen jou en de Randstad. En je bent zelf hoog opgeleid en je stemt GroenLinks of D66, D66. Dan wil je dat natuurlijk helemaal niet horen. Dus je begon zich ook allemaal uit te spreken in provinciale kranten en zo van nee hey, joh, er is helemaal geen kloof. Dus net zo randstedelijk als de mensen in de Randstad. Maar dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Er is wel degelijk een grote kloof. En ik wil je wel even voorstellen, voorlezen, want dat was jouw vraag geloof ik of ik dat dan. Um, zij um, dus ja. willen doen, hè? Ja, want in het ja. begin van het artikel staat eigenlijk. Uh, er staat een beetje crux. wat dan, die correcties. Ja. Ja. Dus dan, dat gaat dan als volgt. Dat is die analyse die ik schreef voor de Telegraaf. Uh, er gaat een reusachtige kloof tussen de provincie en de randstad. Thema's, thema's als genderneutrale toiletten, de nadruk op diversiteit en vooral het debat over de kleur van Zwarte Piet, worden door een kleine culturele elite in met name Amsterdam aan de rest van Nederland opgedrongen. Terwijl de meeste burgers in de regio's hier helemaal niet op zitten te wachten. Zelden kwam die mentale breuk tussen Amsterdam en de provincie, Amsterdam tussen aanhangstekens en de provincie, schijnender schrijnend, aan het licht als in de slag om Dokken. die zich afspeelde rond de intocht van Sinterklaas. Boze friezen blokkeren de toegangswegen naar de vestingstad. voor anti-piet-activisten uit Rotterdam en Amsterdam die met bussen waren aangevoerd. Ja, dat is het wel zo ongeveer. Ja, dat klinkt heel. Heel episch, het klinkt bijna als een soort uh, Lord of the Rings verhaal. De Friese uh, zich weer eens, keerde zich weer eens tegen die, een invasie uit Holland. En dat kun je alleen maar toejuichen natuurlijk, als je Fries bent. We gaan hier... Het uh, hier... <laughs> liep uiteindelijk geloof ik niet zo goed met z'n af, toch? Maar uh... <laughs> deze mensen ook vervolgd, misschien, dus... Uh, laten, ja. we, laten we naar de eerste startvraag gaan. Volkskrant nuanceerde de kloof tussen Randstad en provincie in een reactie op het artikel van jou... In dit artikel werd benadrukt in hoeveel zaken de Randstad en provincie eigenlijk gelijk opgaan. En dat er ook diepere kloof te vinden zijn dan tussen Randstad en provincie. Dan hebben we het over mm -hmm. uh, inkomen, opleiding, noem het op. Uh, meer materiële zaken. Uh, dan is de vraag hoe groot is de kloof tussen Randstad en provincie? Dan wil ik bij Rutger beginnen. Nou ja, dat is natuurlijk een volstrekt onmogelijke vraag. Hè? We hebben het hier niet over een kloof die je kunt meten. Dus, uh, hoe groot die kloof precies is, dat is geen flauw idee. Um, uh, uh, Oké, okay, we hebben afgesproken. We gingen het niet over zwarte piet hebben en niet over uh, die blokkade. Waar ik natuurlijk wel persoonlijk ook weer grote moeite mee heb, omdat we nou eenmaal demonstratierecht hebben uh, en, en dat je mensen dat ontzegt, dat gaat best ver. Uh, maar ik zal het daar niet over hebben. Uh, nee, kijk, ik, ik, in de ik, ja, nee, maar kijk, nee, maar nee, maar dat, ik, ik bedoel dit echt niet flauw. Kijk, ik denk dat wie het tot op zekere hoogte gelijk heeft, dat er natuurlijk heus wel een kloof is. Uh, en dat weet ik gewoon van mezelf. Uh, grote delen van het land uh, zijn gewoon... Die, die leven hun leven op een andere manier. En ook mentaal uh, is de afstand tot bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam. Uh, even Den Haag als het politieke centrum is gewoon groot. Als ik gewoon naar uh, mijn eigen familie kijk... Die, krijgen wel, die volgen wel wat er politiek gezien gebeurt, maar dat is echt op een ander niveau dan, uh, okay. dan dat hier is. Hè, dus in, ja, er is een kloof uh, tussen, tussen stad en platteland en zeker een kloof tussen Amsterdam uh, en andere delen van Nederland. daar moet je er allemaal niet ingewikkeld over doen. Dat is er en dat, dat hoort ook nou eenmaal bij die tegenstelling stad en platteland. Ik geloof niet dat er een, een, een, een toenemende of een versterkende kloof is tussen... Uh, laten we zeggen wat meer rurale gebieden en, uh, en, en, en de stad. Uh, we gaan het straks nog even over de media hebben. Daar, dat is een interessant punt, denk ik. Ja. Uh, uh, uh, maar als je... Há, het sociaal cultureel Planbureau heeft, een dacht drie, vier jaar geleden of zo, een rapport geschreven. Gescheiden werelden, met een vraagteken nog. Uh, uh, en ik vind dat zijn vrij overtuigend beargumenteren. Dat, dat de kloof tussen, laten we zeggen, uh, hoog en laag opgeleid. Hoewel dat laatste een wat vervelende term is. Dat die kloof misschien nog wel veel pregnanter is. En dat je gewoon ziet dat. Uh, er is ook onderzoek naar gedaan. dat, dat waardepatronen. Hè, uh, uh, hoe je in het leven staat. er zijn verschillende modellen voor. Uh, dat die kloof uh, verscherpt en toeneemt. En, en dat is denk ik. minstens zo'n minstens belangrijke dimensie. Dus er, zijn, er is niet één kloof. er zijn meerdere kloven. die door elkaar lopen. Uh, uh, uh, um, en, maar die kloof hoog en ja. laag opgeleid, Jan Latte van de CBS en de UvA, die wijst er ook telkens op. Dat is inmiddels ook een kloof platteland, uh, stad, ja. omdat de hoger opgeleide jongeren uit de regio's die trekken naar de steden om te studeren en die blijven daar vervolgens. Waardoor het uh, gevolg ervan is dat uh, delen van Nederland te maken hebben met... Uh, krimp, met, ja. ja. met een lager opgeleide populatie waarvoor geen werk is. Uh, dus met werkloosheid uiteindelijk ja. ook. En, uh, ja, dus met sociaal-economische ongelijkheid heeft het natuurlijk ook met. Ja, en, en wat Jan heel interessant beschrijft is dus, zeg maar, dat uh, de, de, de samenballing van het IQ bevindt zich dan op een gegeven moment hier in de steden, Amsterdam, maar ook Eindhoven, Delft, waar de TU zit en zo, en de grote steden. En echt de periferie is aan het verkommeren. En dat zie je dus ook in Oost-Groningen bijvoorbeeld, of Zuid-Limburg. Nou, of in de Achterhoek. Of, nee, de maar Achterhoek dit, is, deels dit is natuurlijk ook. waar. En... Uh, en daar, en wat, wat interessant is en wat hij ook beschrijft, wat het politiek misschien voor uh, gevolgen heeft, is dat daar een soort rancune zich opbouwt <coughs> tegen, die, uh, tegen die, die steden waar het veel beter gaat. En dat daar ook uh, uh, uh, zeg maar de, de mogelijkheid bestaat dat de populistische partijen die daarop inspelen natuurlijk, uh, daar uh, groot worden. En daarvan weet je nooit hoe dat uh, afloopt. Uh, Natuurlijk, omdat er hoeft maar echt een crisis gebeuren over een aanslag in Nederland. En het, die, die aanhang van het populisme neemt natuurlijk nog, nog meer toe. Uh, maar het is ook ontzettend moeilijk voor die gemeentes, want we gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Om daar uh, beleid op te maken. Want hoe maak je beleid op krimp? Ik was zelf in Den Helder een tijdje geleden en dan proberen ze echt van alles. Weet je. Den Helder was de grootste pauperstad tot maar zo te zeggen van Nederland. Dat was een totaal verpauperde gemeente en dat, hè, dat was ook bijna een cliché. Weet je. Als je naar Den Helder gaat, nou, dan moet je zo snel mogelijk door naar Texel. Goed, die gemeenten, ondanks dat ze daar een totaal wanordelijk bestuur hebben, hebben wel wat geprobeerd. Dat zie je ook, die binnenstad wordt opgeknapt en zo. Maar daarmee ga je de krimp nog niet tegen. Hè? Omdat je houdt die mensen daar niet als er geen werk is. Dus die mensen gaan toch naar Alkmaar of naar Haarlem of naar Amsterdam. Uiteindelijk. Ja. En dat is... Ik denk dat die gemeentelijk bestuurders bijna nog grotere opdrachten hebben... grotere problemen hier dan in de grote steden vaak. Omdat krimp hou je niet tegen, weet je wel? Dus dan moet je ja. gewoon gaan afbreken. Nou, en zo. Even, ik, ik, ik ben het in, in, in grote lijnen hier natuurlijk wel mee eens. Ik bedoel, de nuance is natuurlijk wel... Hè, dat er ook, wordt ook best vaak een beeld geschetst alsof het echt is... ...randstad, hè? Amsterdam, Den Haag, Rotterdam... Ja. ...tegen de rest van het land... ...terwijl je, wilt beeld is natuurlijk nog net iets genuanceerder... ...wie het zegt dat, oké, okay, je hebt Eindhoven... ...Tilburg, Nijmegen, van, ja. Wageningen... ...studentensteden ja. natuurlijk... ...Groningen is natuurlijk ook nog wel zo'n zo centrum... ...waar, waar, waar dat... ...het waar dat, dat ligt allemaal net nog iets genuanceerder... ...de, je de, de, harde, op, de harde scheidslijn. Wat jij zegt, Groningen... Voor, ...Groningen is heel pregnant... ...omdat Groningen is totaal eigenlijk... Ja. ...in de periferie, dat is dan een, een studentenstad... ...ontzettend een leuke stad, ik heb zelf gestudeerd... En, uh, en daaromheen ligt ja. een echte periferie. Ja. daar ligt het gebied waar de aardbevingen plaatsvinden. Ja. En, en Oost-Groningen, wat oud-communistisch is, of ja. Wolde en zo. Ja, Wierta. We ja. Dat ja. verschil kon niet groter zijn. Dus ja. als je die stad uitrijdt, ben je ja. onmiddellijk in de natuur, zeg maar. Ja. En dan, dan kom je in een hele andere wereld, eigenlijk. Ja. Nee, maar het punt van, van, van Wierta, dat, dat is denk ik ook heel terecht. Dat uh, Krimp, uh, uh, uh, nou ja, de Achterhoek is volgens mij ook uh, officieel een krimp -regio. Dat ja, zie dat je In Limburg zie je dat in Oost-Groningen, ook in Zeeland... En, en waar gewoon het, het voorzieningenniveau van mensen afneemt. Want dat ja. zit er natuurlijk ook nog bij. Hè? Ja. Scholen. Het is, nee, scholen niet meer. Uh, je, kunt misschien, uh, je hebt één supermarkt of je moet een dorp verderop. Dat, dat, dat, nee, maar dat, dat is echt ingrijpend. Omdat het uiteindelijk natuurlijk ook... Uh, uh, uh, mensen zien de wereld om, om hen heen veranderen. Uh, en en zij, zij delen voor een gedeelte. Ook niet in die welvaart. En dat, dat vergt veel van gemeentebesturen. Maar dat zou... Um, veel pregnanter dan nu ook een nationaal onderwerp moeten zijn. Kijk, ja, we hebben in Groningen maar. natuurlijk, dat, volgens mij was het UWV, ja. Uh, uh, er is, in, in, volgens mij was dat in, in de jaren tachtig, is er echt voor gekozen om werkgelegenheid uh, uh, naar gebieden te brengen. KPN zo. Of KPN was het, ja, het, ja, KPN, ja dat grote KPN-gebouw. Ja. Nee, maar we zullen daar wel iets mee moeten. Omdat, uh, en dat is niet... Uh, een herwaardering voor, voor ja, het platteland. Nou, dat gaat helemaal niet om een herwaardering van het platteland. Dat vind ik ook weer, dat vind ik weer bijna die valse nee, romantiek. Waar het om gaat dat je mensen perspectief blijft bieden... Ja. en het niet goed is voor een stad uh, of een dorp... Uh, dat bijvoorbeeld de jeugd daar wegtrekt. Dat is gewoon niet ja. goed. Als je, je in een regio, regio leeft, maar... waar je, als je in een gebied leeft... waar uh, Pieter Omtzigt had zich daar ook heel erg mee bezig in Twente bijvoorbeeld... waar de... Kleine scholen worden opgegeven. Dus er zijn dan kleine, echt, je moet er maar eens komen: kleine scholen met echt heel weinig leerlingen. En dat is erg leuk, juist. Die leerlingen krijgen vaak ja. heel goed onderwijs. Maar goed, die worden opgegeven. Um, de, er is geen postkantoor meer, er is geen bank meer. Die SCV-man van vroeger, die komt ook niet meer langs. Dus je hebt daar als oudere inwoner, als je een beetje immobiel wordt en zo... ...heb je echt een probleem, We gaan afhankelijk worden van thuiszorg en noem maar op. En dan zie je, om op die link terug te komen... ...dat hij zich hier in de rand zat, een debat afspeelt over de kleur van Zwarte Piet... ...over genderneutrale toiletten en al die ongein en zo. Ja. Die mensen denken, waar gaat het over? Ik wil dat het gaat over concrete problemen waar we mee te kampen hebben. Ja. En, uh, en die zwarte Piet overigens... die moet ook gewoon zwart blijven... omdat we hebben al zoveel verloren. En we geven al zoveel op... En er gaan ook al zoveel sociale huurwoningen naar asielzoekers. En we hebben hier verderop asielzoekers met status. En we hebben hier verderop, zoals in Hogeveen, een asielzoekerscentrum. Eh, en wat tot enorm veel overlast leidt. Want die, die asielzoekers die lopen daar te stelen in het winkelcentrum en zo. Wat gewoon een feit is. En dan komt er weer een ASO-AZC bij, zoals het heet in Hogeveen. Dat willen die mensen helemaal niet. Want die nee, denken: maar. je moet mooi, mooi praten, daarom nemen jullie dat aan. Nee, dat, dat, dat, dat, nou, dat, dat doen ze trouwens in Amsterdam. Nee, maar jo? ja, kijk, als het gaat over. over, over ik heb me daar. Ook buitengewoon over verbaasd toen, hè, laten we zeggen, toen de grote golf uh, uh, kwam. Hè? Uh, we, uh, we hebben hier. Vluchtelingen. Ja, ja, ja, we ja. hebben in, in Amsterdam uh, 1500 uh, mensen in, in de noodhulp opgevangen. Ja. Maar ik heb me er heel erg over verbaasd. Over de aantallen. Die in, uh, hoe, de, de, hoe de verdeling uh, werkt. Het uh, is proportioneel. Nou ja, kijk, nee, maar dan, je moet je sowieso afvragen. Ik bedoel. Is het nou ook zo verstandig om mensen naar Ter Apel te sturen? Hè? Daar heb ik gewoon uit medemenselijkheid uh, wel uh, mijn vraagtekens bij. Uh, nee, maar het is natuurlijk heel. Ik zou het heel normaal vinden dat juist grote steden. hebben natuurlijk een veel grotere capaciteit uh, En dat, die, dat verdeelmodel. daar heb ik echt mijn vraagtekens bij. Je kunt niet bij een dorp waar. Ik weet de precieze cijfers niet, hè? maar stel dat er duizend mensen wonen, dan kun je daar ja. niet 500 man neerzetten. Dat kan niet. Maar nu dat snapt iedereen. Dat we het redelijk met elkaar eens zijn. Terwijl In de mail zei jij nog, van, uh, ik, uh, of dat was aan de telefoon, dat er uh, volgens jou helemaal geen kloof stond. Nee, maar, volgens, nee, maar de, de kloof tussen stad en platteland is in, in, in, in hoge mate een overdreven. Uh, als het dan gaat over. Uh, wie, het, wie het popt, dat er natuurlijk toch nog een beetje leuk in. Uh uh, ik snap wel... Ja, over genderneutrale toiletten... Zwarte Piet Daar hebben die mensen helemaal niets mee. Echt, nee, niets. en dat snap ik ook. Ja. Uh, maar dat is wel een thema... Wat hier in Amsterdam heel erg speelt. Uh, nee, uh, in jouw kringen. Oh, maar ook niet oh, buiten die kringen. Oh, oh, nou, dat durf ik nog wel te betwijfelen. Uh, <laughs> uh, Ga naar west of naar oost of zo? Ik woon in west. Nee, maar waar het... Redelijk... Dat, dat is, nou, dat is altijd een vrij linkse oh, buurt geweest, ja, hoor. Dus... Ja, daar, daar kom ik vrij regelmatig. Plein 40, 45, doe ik ja, vaak boodschappen. Ga je dan een willekeurige persoon vragen wat ze... Het lijkt me buitengewoon ongemakkelijk om zo aan een willekeurige persoon te vragen wat hij ergens van vindt. Dat lijkt me, van, dat nou, lijkt... Geen neutrale toilet? Ja, nee, maar dit is ook, weet je, dit is natuurlijk ook een, een, een heel leuk... Zijspoor. Uh, nee, ja. Ja, maar kijk, ik geloof niet in de kloof zoals in ja. de media uh, groot is neergezet... alsof er een, inderdaad een soort epische strijd is tussen het platteland en de stad... Dat is, dat is in zekere mate gewoon flauwkeul, omdat ik denk dat er uh, uh, ook uh, in allerlei rurale gebieden uh, uh, mensen wonen die precies dezelfde opvatting hebben als ik dat heb. Dus het is volgens mij veel meer een, een, een, een botsend waardepatroon. Uh, uh, wat je misschien wel wat sterker terugziet, en dat heeft ook natuurlijk te maken met de culturele thema's... maar de kloof tussen Amsterdam en de rest van Nederland acht houdt op. En als die al bestaat, dan is die al zo oud als de weg naar Rome. Uh, want uh, een, een, een, een gezonde dosis Amsterdam-haat is er natuurlijk altijd al geweest. En, uh, dat is ook helemaal niet erg. Ja, dat, dat is wel zo. Um, alleen wat we nu zien, en dat is wel interessant dat je dat ook in de Verenigde Staten ziet... Um, omdat we toch wel energie tijd hebben, kan ik wel dat een beetje onderbouwen. Ja. Um, ik sprak van de week met de oud-diplomaat, de Amerikaanse diplomaat, met, met Roots in Bedum trouwens, waar ook Arjen Robben vandaan komt. En uh, nog een paar bekende Nederlanders dus in Groningen. En die neemt het af van Trump. En hij zegt, um, waarom? Omdat uh, ondanks al zijn enorme zwaktes en zo, wat hij in elk geval probeert is dat Amerika dat totaal verscheurd is geraakt onder Obama... Weer bij elkaar te brengen. Dus hij, wat, wat hij doet. Ja, hij Trump wil, doet dat. Ja, ja. Hij doet een dubieuze stelling. stelling. Ja. Nou ja, maar de stelling is dus, en dat, dat kan ik wel volgen... en ik denk dat ik het ook wel deel eigenlijk... dat onder Obama die, die, die, die identiteitspolitiek, zeg maar... Hè, die eruit bestaat dat je niet meer als mens, als persoon wordt gezien... maar als groep. Dus jij bent blank, dus jij bent sowieso racistisch... want je bent blank en je bent dus als geprivilegeerd mens... opgegroeid in een omgeving die blank is. Die de macht heeft, het gaat allemaal om macht. Toen. En je kunt je daar niet aan onttrekken ook. Je bent nu helemaal blank, dus je bent geprivilegeerd... dus je bent racistisch. Nee, ik ben, ik ben uh, iemand die zwart is, hè? dat is allemaal volgens de theorie... Ook. Van Gloria, Gloria Wekker, iemand die zwart is, is sowieso slachtoffer, want het koloniale verleden en zo. Vrouwen zijn sowieso ook slachtoffer, want uh, je bent vrouw. Goed, dat is dus die identiteitspolitiek. Iedereen wordt gezien als deel uitmakend van een groep. En dat is in Amerika zo doorgeschoten, omdat het ook zo bezit heeft genomen van de universiteiten en van de media ook, dat mensen enorm tegen elkaar zijn opgezet daardoor. En dan kun je wel zeggen, ja, die Trump is een opbehouden gek. En die jaagt mensen ook tegen elkaar op. Maar deze man, die, die, die, die tot huisje gaat, die ik sprak, die zegt wat hij doet is, hij plaatst in ieder geval iedereen onder de, de, de koepel van het Amerikaanse burgerschap. En daarbinnen, je bent allemaal, eh, je bent allemaal onder het Amerikaanse staatsburger, en daarbinnen kun je politiek van mening verschillen. Zoals het zou moeten zijn, zoals het hier ook altijd was. Maar met de komst van partijen als DENK, en nu B1, en die, hele, hele, die kick-out Zwarte Piet groep, en zo, die ook allemaal deel uitmaken van dat identiteitsfront, eh, zeg ja. maar. ...is die politiek ook naar Nederland gekomen. En dat dreigt in Nederland... ...dat bij uitstek een consensusland is... ...dat dreigt de Nederlandse consensus te verstoren. Ja. En, in, en dat voelen mensen in de provincie... ...op hun klompen aan. Misschien, misschien kunnen ze het niet zo onderbouwen zoals ik het nu doe... ...maar ze begrijpen dat tegen hen wordt gezegd... ...jij bent wit, je komt uit de provincie... ...je bent blank en je, dat, je mag dat niet. Ja, dat dat ja, van de orde... Nee, die, ...en dat dat je het, bent een racist. Ja, maar dit, dit geloof ik ja, het. Ja, de, En Rutger Amerika, gelooft dat inderdaad niet. Wil ik nee. Het nee, we hebben, want kort... jij maakt deel uit van die bubbel. <laughs> <laughs> over, over mensen in groepen in delen <laughs> nou ja, nee. nee maar kijk, nee, kijk ik, ik, ik bedoel uh, ik denk dat het buitengewoon. gewoon de, de, de stelling dat Trump uh, de grote verbinder is uh, daar denken ze in grote delen van de Verenigde Staten volgens mij echt wel anders mm -hmm. over dat zijn uh, nee niet. Mensen. Nee, ja. nee maar weet je wat... Nee, maar nee maar, nee maar, even, van de discussie nee, maar nee maar ik wil nog wel even een ander punt maken want uh, uh, uh, wie het nou, gaan we door. ja dat is prima um, Volgens mij wordt er die, tegen die mensen in de provincie helemaal niet gezegd... ...je bent weer te En uh, Volgens mij wordt er veel te weinig tegen die mensen gezegd. Uh, en waar het volgens mij veel meer om gaat, is dat heel veel mensen zien. Uh, en in die zin ben ik uh, misschien gewoon wat klassieker links. Uh, Emancipeer die mensen. Nee maar, nee, maar die mensen zien gewoon dat het sociaal-economisch gewoon redelijk klote gaat. Uh, en dat bijvoorbeeld de stad Amsterdam um, um, wentelt in rijkdom. Uh, en ik denk dat... dat dat als je gewoon ziet, uh, dat als je gewoon kijkt naar de huurontwikkeling, als je kijkt naar de loonontwikkeling, dan, dan, is, dan is het voor mensen niet makkelijker geworden. En ik denk dat dat in de provincie en ook natuurlijk in de steden uh, uh, ook uh, hard aankomt. En ik denk dat er, als je het hebt over representatie, dat mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden en dat er te weinig naar ze geluisterd wordt en dat ook ja. uh, te weinig aandacht is voor hun noden als we dan toch bij de tweede stelling komen, uh, ja, want daar wil, wil je, je denk ik naartoe. Door, uh, nee, ja, maar dat, dat, daar zit natuurlijk denk ik veel meer een punt. En ik geloof helemaal niet dat het nou zo zinvol is om te zeggen... het Amerikaanse discours komt hier naartoe, want volgens mij um, is dat helemaal niet zo. Kijk, ja, ook linkse politiek is voor een gedeelte identiteitspolitiek. Maar laten we dat nou niet doen, alsof rechtspolitiek dat niet is. Want al dat geouwe hoer over het volkslied en al dat ge Nee, ik bedoel, dat, dat, nee, dat geklungel is, met die vlag en dat, jongens, dat is, is toch... helemaal niet uh, Dat is helemaal niet symbool van een groep. Dat volkslied is juist symbool van ons allemaal. Dus zou ook, en dat is wat, wat ah, volgens mij rechts wil, althans dus Buma met het volkslied dat we... Alle Nederlandse burgers, ongeacht hun etniciteit of hun gender of wat dan ook, gewoon dat volkslied kennen nee. en het volkslied beschouwen als een verbindende factor. Ja, zeker wel. Ja, maar ik geloof dat niet. En nu kun je zeggen, ja, wij doen niet uh, die identiteitspolitiek, haha en zo, maar wat hier gebeurt bijvoorbeeld, binnenkort is dus een demonstratie tegen Annabel Nanniga, dat komt dan op neer in Amsterdam. Uh, waar gewoon, ik zeg niet dat wij niet, uh, niet ja, in de politiek gaan. Linkspolitiek gaat ook over groepen aan meedoen. Linkspolitiek gaat asiaan. ook over identiteitspolitiek. Waar dit uiteindelijk toe leidt. Het Forum ja. voor Democratie doet zijn intrede naar Amsterdam. Dat is een volstrekt normale democratische partij. He, die zit ook in het parlement en zo. Um, met, ...met rechtsconservatieve standpunten. Dat gebeurt hier nu in Amsterdam. Dat mag dus niet. Het Forum mag niet meedoen. Dat is een andere bananiga vooral. Van wel niet? Komt er, nou ja, we maar, mij wil, hoor. Van die mensen die tegen haar gaan demonstreren. En nu komt er dus in, in maart een uh, demonstratie... ...van allerlei niet-democratische groepjes... Hè, ...internationale socialisten en ook anderen. En, zo. en dat doet GroenLinks volgens mij ook aan mee. Zeker. zeker. Dan zou het mooi zijn... ...en dan voortgaan op die analyse die ik eerder uh, besprak... ...als GroenLinks in dat geval zou ze zeggen... ...jongens, dat doen we dus even niet... Want het Forum voor Democratie is een volstrekt legitieme partij die mee mag doen aan de verkiezingen. Kennelijk, want ze zijn ingeschreven, oh. ze doen mee. Dus we gaan niet de straat oh, op om hen, om hen te ontzeggen om mee te oh. dingen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nee, maar dat, dat ja. En dat is jullie verantwoordelijkheid en die nemen uh, jullie niet. Nou, maar dat ontzeg ik helemaal niemand. Uh, sterker nog, ik uh, nou, ben twee keer al met Annabel in het debat gegaan. Dus elke recht om mee te doen. Sterker nog, iedereen die een zetel haalt. Heeft legitimiteit, wat mij betreft. Hè? Laat er geen misverstand over staan. Overigens, deze demonstratie, daar doen we elk jaar aan mee. Uh, uh, uh, uh, ik heb 21 de maart. Uh, ja, het is 21 maart comité. Ik bedoel, ik het ik, ik, ik, staat mij ook niet bij dat er uh, staat dat het Forum voor Democratie niet mee zou mogen doen met de verkiezingen. Maar Mag iedereen meedoen met de verkiezingen? Zoals wat mij betreft ook. Iedereen altijd het recht heeft maar dat om te demonstreren. Het Forum voor Democratie ja. is racistisch en de, daar zit ook. Oh, ook we, we kunnen in ieder geval zeggen dat, er, dat, er, dat, dat, dat het Forum voor Democratie. Uh, of dat leden van. Dat, laat ik me correcter uitdrukken. leden van het Forum voor Democratie uh, uit de, uh, zich geuit hebben uh, op manieren die soms, uh, zeker als racistisch uh, te kenschetsen zijn. Dat is toch niet een hele rare. Observatie. als ik een beetje. Oh ja, sorry. Want we kunnen van GroenLinks ook zeggen dat er zitten ook communisten en goelak vererende figuren achter. Zouden ook. of vertel me, GroenLinks vereringde figuren. fascinerend. Ik vind dit. ja. we gaan even terug naar de stelling. Ik vond het heel mooi. Laten we nu eens. Nee, dit is juist heel belangrijk. zit er niet Fascinerend. Dat vind ik leuk. Goede uitdrukking. Goede uitdrukking. Nee, waarom dit belangrijk is, is vanwege het volgende. Maar uh, ik heb even, even een, paar, een paar minuten nodig. De kloof bestaat eruit dat gedacht wordt vanuit de <coughs> provincie ook dat, van, dat, die, dat hen vanuit de Randstad door links, hè, vooral door de, de, de, de linkse agenda, een bepaald wereldbeeld wordt opge, uh, opgelegd. En nu zou het mooi zijn geweest als partijen, als de Democratische Partij, GroenLinks en ook de SP en andere linkse partijen hadden gezegd. Dat, dat begrijpen zelfs. we allemaal en we willen niet, geen olie op het vuur gooien, dus die demonstratie in maart, daar zien wij van af. Want wat wij willen is, gewoon democratische verkiezingen, democratisch debat, dat moet zich afspelen binnen de democratische orde en niet op de, op de straat. Anderen gaan maar de straat ja. op, wij even niet. Want we gaan niet tegen een politieke partij die gewoon meedoet aan het debat demonstreren. Dat is zo, toch gek. zo? Nee, maar dit is, dit, matig nou, maar je dit, is als... raar, dit is raar. Want, Eén minuut. minuut ja, nee, maar dit zeiden. is raar. Want als tegelijkertijd de premier en allerlei uh, uh, uh, vooraanstaande politici van rechts uh, uh, waaronder volgens mij staatssecretaris het uh, blokkeren van een weg uh, een volstrekt legitiem middel vinden uh, uh, uh, wat ik het dan niet zou vinden omdat nogmaals iedereen recht heeft om te demonstreren dan kun je dit verwijt wat je mij nu maakt aan alle kanten uh, uh, loslaten mijn stelling is elke partij heeft recht mee te doen als je, uh, je voldoet aan de voorwaarden van de kieswet en ik ga met iedereen in debat en ik heb niemand daar uh, uh, uh, met Annabel, twee weken geleden nog in debat geweest. En nogmaals, als jij een zetel haalt, dan is dat zo. Maar de stelling dat links uh, het platteland van alles opdringt. Uh, Mijn broertje vindt dat rechts hem van alles opdringt. Uh, <lacht> nee, maar ik bedoel, hij van doen, het mondstoerder geworden. Ah, gauw toch op, man. Ja. Anders zit ik hier toch niet met jou? Ja, nou, jij, ja, ja, je bent. Uh, nee, ja, je, je bent. Hallo, je bent een politicus. En. Uh, en maar ik zit ik, ik ga Politicus in Amsterdam het zou mooi zijn als je mij de mond zou willen snoeren. Maar. Nee, ik wil niemand de mond snoeren. Man, ik ben zo. Ik ga met Annabelle in debat. Ik ga met iedereen in debat. Laten we. Ja, sorry. sorry. Ja, ja, ja, stelling, ik vind het ja. prachtig, maar. De volgende stelling zijn we. Ja. ja. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Elke twee weken organiseren wij een Battavierenborrel.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 Karel Smout schreef in de correspondent over de oververtegenwoordiging van randstedelijke journalisten in de media. Ja. Hij biedt als oplossing voor een kloof tussen randstad en platteland dat de media breder door het land wortel ja. moeten schieten. Daar ja. komt het op neer. Ja. Nou, de ja. stelling is, als er een kloof tussen randstad en provincie is, dan komt dat door de onevenredige vertegenwoordiging in de media. Ja, nou ja, Karel zich in ja dat klopt ook wel, maar Karel vergist zich in één ding. Kijk, uh, er zijn ook allemaal uh, collega's... ...journalisten die gewoon in de provincie werken... ...en uit de provincie komen... ...en daar ook in de redacties van de regionale kranten... ...en de regionale tv en de zenders en zo zitten... ...alleen die zijn allemaal links... Ja, echt, die zijn echt een stuk voor stuk. Ah, kom. Oh, Als het niet man. 90 is, dan oh, is het wel 80%. Jongens. Oh, jongens. Vind mij één collega op de ik, ik, ik heb voor die klanten man, gewerkt. Je werkt bij de Telegraaf. Ja, die is dat, is dat is toch geen linkse krant. La, la, de Gelderlander is toch geen linkse de krant. Kom is op, man. Cor politiek correcte vind je ze niet. Oh, ja, ik heb voor man. die regionale kranten gewerkt, jarenlang. Ik zat bij de gasten hier de ik zat bij het AD, werkte ook samen met die regionale klanten. Die regionale klanten, op een enkele uitzondering op zo'n redactie, dat is, dan de, de, dat is dan Jaap die iets over kunst schrijft en zo, dat zijn gewoon PvdA-kranten. Nee, dat P zou van ik in ieder geval niet links willen noemen, nou, maar ja. dat is weer een andere vraag. Politiek correct. Dus elk niet-politiek correct denkbeeld wordt daar of er uitgefilterd of het komt er gewoon niet doorheen. Dat mensen, ik, toen ik voor die klanten werkte, uh, waren de redacties die mijn columns, mijn rubriek, ik had een rubriek, gewoon niet meer wilden, want die er ja, die is zo rechts, dat wilden we niet in de krant. Dus dan is het ook geen wonder dat die lezers massaal weglopen, want die lezers, die burgers daar. Nou, ze lopen zijn, ook bij de Telegraaf weg, hè? Dus ik bedoel, die de kranten daar, hebben misschien een breder probleem. Veel, veel, ja. conservatie, veel conservatiever dan die redacties. Ja. Dus het probleem is niet alleen dat, uh, dat heel veel journalisten uit de Randstad komen, naar de Randstad kijken en in de Randstad willen werken en dan helemaal gefocust zijn op die Randstad. Het probleem is ook dat daarbuiten, die journalisten in die regio's, uh, die eigenlijk gewoon uh, op een objectievere manier, zeg maar, of met een andere invalshoek eens naar die eigen regio's zouden moeten kijken, die hebben allemaal, of een groot deel daarvan heeft de politiek correcte blik, waardoor ze allemaal stukken schrijven die, ja, die, ik vind ze totaal niet interessant. De redacties nee, zijn politiek die. Ach, nee, maar dit is... Ik word soms zo moe van het Calimero-gedoe van rechts. Uh, Emma zeg dit is het. niet Calimero? Ja, wel, dit is, dit is totaal Calimero. Ach, man, je, zit, je bent niet van de, van de buis te slaan. Je hebt een, een, een, een, een, een ster transfer gemaakt van het AD naar de Telegraaf. <laughs> uh, uh, uh, je kunt toch bij God niet beweren dat het AD een linkse krant is? En van de AD Telegraaf, is telegraaf al helemaal een niet. heel politiek correct, ja. Nou, jij hebt ervoor geschreven, dus Hallo. dat lijkt me niet. Nee, maar laat nee, nee, maar. Laat op nee, maar. Laat op. Kom op. nee, nee, nee, als je de stelling bekijkt... Dus Jan Akjol is daar de meest rechtse columnist, geloof ik. Nou, dat de... lijkt me niet. Maar nou, nou, als, als je de stelling bekijkt, ik is. denk ja. dat het een serieus probleem is... dat je bijvoorbeeld op televisie, dat is erg Amsterdam georiënteerd. En in die zin zijn die redacties natuurlijk ook gewoon lui. He, ik bedoel, ja, dat is gewoon zo dat, uh, dat, dat daar een oververtegenwoordiging van de Randstad is. Dat is zonder enige twijfel. Maar wat ik uh, veel wezenlijker vind, nee, maar dan maak ik ook even mijn punt. Wat ik wezenlijker vind, is dat ik vind dat de kwaliteit van de journalistiek, uh, uh, zeker ook bij regionale uh, uh, kranten, natuurlijk gewoon uh, uh, weg is. Uh, uh, AD heeft, uh, die, die regiokranten zijn nog een paar regionale kranten, maar van serieuze uh, journalistiek die kritisch is... Uh, is natuurlijk helemaal niks meer over. En ik vind dat verwijt van politiek correctheid. Man, uh, als ik elke keer als ik een krant lees uh, en me erger uh, zou op moeten tellen, dan uh, ben ik wel even bezig. Dus ik geloof helemaal niet dat het zo politiek correct is. In ieder geval, ik ervaar echt het tegenovergestelde. Ik denk van jezus, wat een rechtse kutkranten. Uh, uh, maar volgens mij is het een veel wezenlijker probleem dat de, de, de, de, de, de kwaliteit van ook regionale journalistiek en uh, uh, uh, uh, ook, laten we zeggen, als uh, tegenmacht voor de politiek... dat dat bijna weg is. Ja. Want in Amsterdam kun je kort en lang over praten. Het is natuurlijk een zegen dat je AT5 en het parool hebt. Want als je het als politicus echt verneukt... dan ga je er gewoon aan in de krant... En zo hoort het ook. Ja, maar, en die, die tegenmacht is, het klub, is er bijna clubblad van D66 in Amsterdam. Nou ja, je, de, je kunt toch niet zeggen dat Theodor Holman een linkse columnist... Theodor, kolomist, die, kolom, die man, wordt er net man. niet uitgegooid. Dat is bovendien zijn columnist. Maar je ziet toch... Kijk, objectief kun je toch aan het parool zien... Ik zie niet al die stukken, maar de stukken die ze schrijven... Dat is toch gewoon overduidelijk een heel erg politiek correcte D66-krant. En in de regio ja, is het als, niet als... Nou ja, het feit, kijk... Het feit, bijvoorbeeld, dat, dat totaal gemist is door de media, dat, um, dat, dat zich op, op rechts a uh, het vorm van democratie melden. Ik, ik had het in de gaten. Ik deed af en toe, ik was toen nog freelance. Ik deed af en toe dingen dit, met. Dit is uh, toch niet. Wacht even. de Jongen, die is de krant niet uit te slaan. Dat is man. niet zo. Voorafgaande aan de verkiezingen oh, stond Thierry okay. niet in de krant. Ach, Terwijl al lang duidelijk. Nee. Ach, wel, lang duidelijk was hier aan, aan die aan, aan, aan single of aan die gracht in dat souterrain van hem, dat ik dan daar regelmatig dat daar iets broeide. Er was ja. iets gaande. Ja. Op, op de duur stonden ze tot op maar, straat. Maar Als toch, ik daar weer wat op. Maar vertel... het is toch gebrek aan kritisch journalisten. Nee, dus die kranten, omdat ze zo politiek correct zijn, hebben niet hun, hun verslaggevers in die haarvat. Want ze waren daar niet. Ik was er wel. Hmm. Want ik deed af en toe iets over Oekraïne ja. en zo hun. Ja. Ik zag daar niemand van de media. Was ja. toen het echt wat werd. Op een gegeven moment zeg ik bij het algemeen dagblad, joh. Dat Forum voor Democratie, dat wordt volgens mij groot. Laten we Baudet en maar groot in de krant zetten. Wat was de reactie? Geen sprake van. zit ons helemaal niks. Die komen niet in de Kamer. Dat doen we niet. Vervolgens zitten ze met twee zetels in de kamer. En zijn ze niet meer van, de, van het beeld weg te slaan. Ja, maar en je moet ze in elke eerder kamp. hebben. Nee. Net zoals de opkomst van die Jordan Peterson als een soort nieuwe guru voor nieuw rechts en zo. Och, hebben ze man. totaal... Jezus. Nee, ja, dat zal wel. Maar dat, dat moet wel in die media als er 2000 mensen naar reiswijk komen. 2000 mensen die bereid zijn om te betalen om Jordan Peterson te, te Ja, drinken. onbegrijpelijk. Hè? Ja, nee, dat is niet onbegrijpelijk. Dat is toch, als, je hebt, als je de opkomst van die man hebt gevolgd. en Je hebt zijn video's op YouTube gezien. Ja, die heb wel eens gezien. Ja. Hebben, dan ja. weet je wat, ja. voor, wat voor betekenis die man acute uitslag van. Nee, maar als je als medium wilt persisteren in deze tijd. en niet je lezers wilt verliezen. dan zul je dat toch moeten signaleren. En waarom gebeurt dat niet? Omdat die redacties zo politiek correct zijn. Iemand die had bij Jiene. En die zit echt hele... maar waarom? Ik Waarom? Dat, dat moeten redacties helemaal lekker zelf weten. Maar. Ik, uh, uh, nee, redacties ik, zijn ik toch om trends uh, uh, te signaleren in de samenleving. Nee, redacties zijn er om nieuws te maken. Uh, en dat is uh, zeker een zin trends signaleren. Maar ik heb helemaal niet het idee. Uh, uh, alsof ze nou allemaal zo politiek correct zijn, hè? Want jij zegt. Uh, uh, uh, ze hadden Forum voor Democratie eerder moeten zien. Dat zou best kunnen. Uh, maar we kunnen toch ook weer niet zeggen dat uh, uh, iemand als Wilders... Uh, te klagen heeft gehad aan uh, media-aandacht. Ik bedoel, als die man nou, een stuk schrijft waar... waar waar je uh, op, op de middelbare school gewoon onvoldoende voor krijgt... dan plaatst de plaats Volkskrant dat ook nog geen op de opiniepagina's. Ja. Hè? Nee, dat is jaren terug al. Ik uh, toen hij op zijn eentje op het kamertje zat daarboven. Nou. Toen kwam ik wel eens bij hem daar helemaal boven. Toen was ik parlementair verslaggever. Toen ging ik af en toe naar Wilders toe. Er zat hij heel wat achter zijn bureau, weet je. En dat was echt nee, maar een zei toch toch om die gast in de, de, de, de te krijgen. media politiek correct. Ik bedoel, dat is toch, ik bedoel de, de, de Volkskrant, de Telegraaf, het AD... Zelfs de NRC, dat is toch allemaal niet politiek correct? Dat kun je toch niet beweren? De NRC dan, niet politiek uh, Nou ja, dan correct. weet ik niet, wat, wat dan, dan zal het aan mij liggen. Maar ik vind nou juist ja, een groot probleem dat we in Nederland geen goede linkskrant hebben. Bestaat gewoon niet. Ik bedoel, ik vind We alle... hebben in Nederland geen. Geen, geen linkse krant mee. Nee. Oké. Okay. Nee, vind je wel? Ik vind alle kranten links behalve Telegraaf. Ah, man, dat is toch niet serieus te nemen? De... Trouw! Ach, de is toch geen linkse... NRC? Trouw! Dat is toch geen linkse krant, man? Wat? Ach, die zijn een beetje groen. En ik vind het een, ik vind het een leuke krant, uh, maar dat is toch met geen mogelijkheid links te doen. Oké, okay, nou, we kunnen dat niet alle artikelen doorgenemen, wil... ja, nou, ja, maar dat aantoonbaar gewoon. Ja, maar, -list list maar laat, ik, laat, laat ik een andere, laat ik een andere uh, uh, uh, uh, uh, lijn dan kiezen. Hè? Want jij zegt, er zijn dingen niet gezien uh, en uh, uh, daar, hebben, daar heeft de media over te rapporteren. Ja. Precies hetzelfde kun je natuurlijk bijvoorbeeld zeggen over iemand als Slavoj Zizek. Uh, een linkse denker die uh, hier in Amsterdam optrad... volgens mij zaten er geen 2000 man, omdat de Westerkerk gewoon te klein is... vijf minuten, uitverkocht. Ja. Uh, Bernie Sanders uh, hebben we ook allemaal omgelachen. Ja, maar de uh, nee, me is nee, maar, nee, maar, Sanders nee, maar, echt wel uh, gesignaleerd, hoor. Nee, Bernie, ja. Bernie is uh, uh, uh, ook weggezet als een uh, rare gek. Net als dat Corbyn weggezet is als een raar gek. Net als dat Syriza weggezet is als een idiote. Podemos... In Spanje en Portugal is echt wat ja, maar, aan de hand. Ja, nou. En dat signaleert oh, okay, in media ook dus, niet. Nee, dus voor oh, mij gaat het om. ik vind het kwalitatief vaak om. Het gaat jou om het Ewald Engelen links, wat ik ook het interessante links vind. Inderdaad. Ik vind ja, uh, de Fages interessant. Ja, maar dat is links. Ik vind die Bernie Sanders interessant. Oh, ja, ik, ik, ik, ik voel mezelf in die traditie staan. Okay, dus we moeten even ik voel mezelf diep okay, verbonden dus met Podemos. Dus, dus, dus we moeten uh, onderscheid maken tussen zeg maar uh, echt dat links. en een beetje schijnbaar uh, politiek, politiek correct. Politiek correct uh, ja, ik bedoel. Ja ik, ja, ik ben sociaal-economisch gewoon heel erg links. Ja, dat ja. is toch ook niet heel raar. Nee, maar goed, als je bij GroenLinks zit. Als er dan nog een interessante ontwikkeling is op links, dan is het inderdaad mensen Zwarif Varoufakis, Bernie Sanders, ah, ja, Podemos. Kom in CISEC natuurlijk ook Podemos. Ja, ja klopt. Wat Podemos hele, doet dat is hele debat tussen. Uh, uh, wat Varoufakis wilde aanzwengelen over de, uh, de inrichting van onze maatschappij, uh, samenleving, ja. economisch ook. Dat is een heel. En, en hoe en je naar Europa kijkt, dat is is fascinerend. En ik vind echt dat. En dat, dat kun je links verwijten. Ik bedoel, het grote probleem van links is dat vind ik, ze te weinig een verbindend verhaal hebben. Omdat links in Nederland, en dus ook mijn eigen partij, uh, uh, in hoge mate schuldig aan geweest. Dat misschien uh, is het wel zo dat het zoveel een consensusland zijn, dat ook links ook zo meegegaan is in dat neoliberale discours. Ja, dat ik vind echt dat uh, ja, als, als je links bent, dan sta je echt voor een radicaal andere breuk. En dan sta je echt voor een radicale herverdeling van welvaart, dan sta je echt voor, sorry, een andere wereld. Uh, en ik vind dat uh, uh, Tsipras, voor hoe vaak is, hebben geprobeerd dat, maar die zijn kapot gemaakt door de trojka. Ik bedoel echt, als ik de sociaaldemocratie iets verwijt, ja, is het hoe ze de, de, de Grieken. van een sociaaldemocratie. Precies, hoe he? ze de Grieken kapot gemaakt hebben. Ja. En dus ook het uh, uh, democratisch experiment in Griekenland kapot gemaakt hebben. En volgens mij is, uh, zoeken Nederlanders, uh, linkse Nederlandse politici daar ook naar. En ik zoek dus heel erg samenwerking met. ...de Podemos van deze wereld... Uh, ...met Varoufakis, ik heb één keer met hem mogen spreken... ...omdat ik denk dat die mensen... ...veel scherper dan in de Nederlands politieke linkse context... ...doorhebben... Uh, ...wat er gebeurt... ...ook sociaal-economisch... ...en ik vind het, als je gewoon kijkt... ...want kloof is natuurlijk voor een groot gedeelte ook... ...toename van ongelijkheid... ...als we dat niet oplossen... Dan zijn de rapen nou, denk ik pas echt... heel Je had het net over uh, Slavoj Zizek. Nou is Zizek ja. voor een linkse... Ik ken hem uh, enigszins. Ja. Hij is hartstikke incorrect... ...als je over identiteitspolitiek ja, ja. begint... ...dan moet hij niks van hebben. En als ja, als echt links vechtarisme... moet daar ook niks van hebben natuurlijk. Nee. Als je nee. over egetarisme begint... ...dan vindt, zegt hij, letterlijk in de film... ...ja, Generates let's iets te steak. Ja, en... daarom vind ja. ik ook maar even, maar te... wat, wat Om... vind je, Dat is dat kom je niet in, in een krant. Uh... Ja. Nee, te weinig vind ik. Ik lees de boeken van Zizek met veel plezier... Uh, uh, ...en ik vind... Het, ...het inspireert me ook zeer. Nee, maar ik vind het ook... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook gewoon een beetje moe over dat gezeik over identiteitspolitiek. Ik heb daar bij de Joop nog een stukje over geschreven. Uh, want uh, linkspolitiek is per definitie ook identiteitspolitiek, maar misschien op een andere manier dan wie het naar kijkt. Als je zoals ik staat voor een fundamenteel andere sociaal-economische inrichting dan dat we nu hebben, hè, en daar sta ik voor, dan betekent dat automatisch dat je ook bestaande machtsstructuren uh, moet doorbreken. En dat zijn ook machtsstructuren tussen man en vrouw. Dat zijn ook machtsstructuren tussen de gevestigde orde van uh, uh, VVD, CDA en uh, Partij van de Arbeid. Maar dat heeft dus ook iets te maken hoe je je als mensen tot elkaar verhoudt. En uh, dus in die zin heeft het wel degelijk heeft het te maken met identiteit en met culturele vraagstukken. Als je, je, kunt, je kunt als linkspersoon niet alleen uh, het sociaal-economisch uh, veranderen... want dan uh, schiet je nog geen steek op als je echt voor bijvoorbeeld zoals ik... Radicale uh, rechtvaardigheid staat. Ja, dan betekent het ook dat je bijvoorbeeld in de man-vrouw verhoudingen. Uh, uh, daar oncompromisloos uh, uh, in moet zijn. Dat vind ik ja. Maar dat betekent toch dat je van. Het en dat zal ik land... wel weer politiek correct zijn. Dat nou, het ik... platteland kan verwachten dat die, uh, dat die ook al genderneutraal toiletten bij het gemeentehuis kunnen in invoeren. Ah nee, maar dan ga je weer over die, die, die genderneutrale toiletten. Uh... Ja, maar dat, dat, hoort, daar, dat ja, maar hoort daar wel bij het discours. Hoe, hoe ontzettend ingewikkeld is het voor jou om op een genderneutraal toilet te pissen. <laughs> Hoe moeilijk is het? Het gaat ja, het niet het het gaat, om het principe. Nee, het nee, gaat om het, nee. nee, nee maar, ja, maar het principe van wat daarachter ligt... is uh, in zekere mate van gelijkheid. Er zijn mensen... Uh, uh, ik bedoel, ik ben een man. Nou ja, bedoel, je, kijk naar me. Dat is vrij moeilijk te ontkennen. Uh, uh, ja, lijkt me allemaal niet zo ingewikkeld. Uh, maar er zijn mensen waar dat net wat anders voor ligt. Hoe ingewikkeld is het nou voor mij... om daar rekening mee te houden? Ik zie het probleem echt niet. Ik denk echt, hoe moeilijk is het nou om daar rekening mee te houden? Ik doe dat graag, want ik wil namelijk ook dat mensen... op andere manieren rekening met mij houden. Ik wil rekening houden met mensen en ik verwacht... dus, en dat volgens mij is dat hoe je een samenleving bouwt... Uh, uh, dat, je, dat je allemaal een beetje inschikt. Hè? Waar ik vandaan kom zeggen zeggen, je zult het samen moeten rooien. Het norberschap in de Achterhoek is een soort wederkerigheid. En, we, en ik, ja, ben, ik, ik, vind omdat, ik vind dat ja. die wederkerigheid... en dus in zekere zin is dat solidariteit... Uh, uh, dat is misschien nog wel een veel groter probleem dat we niet meer ons tot elkaar willen verhouden uh. nou, weert en dan naar de volgende stelling. Nou ja, het is moeilijk omdat het principeel moeilijk is. Omdat, het, zoals Peterson zegt, een aanval is op de waarheid. En uh, omdat de, die agenda van deze mensen... Het gaat natuurlijk niet om die genderneutrale toiletten. Het gaat om een veel breder idee dat er verschillende waarheden zouden bestaan. Dat er veel meer zijn dan twee genders. Dat er misschien wel 72 of 73 genders zijn. Dat als jij zwart bent, dat jij kunt zeggen... Ja, maar alleen ik weet hoe het is om gediscrimineerd te worden. Want jij als witte kunt dat sowieso per definitie niet weten. Wat de Gloria Wekkers en... Zo van deze wereld zeggen. Dus dat is een totaal ander wereldbeeld. Wat aan de basis van ons rationeel wetenschappelijk denken ondermijnt. En als je daar eenmaal aan toegeeft. We moeten daar dus ook niet aan toegeven. Als je er eenmaal aan toegeeft. Dan begrijp je op een hellend vlak. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat is wel een hele uh, belangrijke discussie. Dus wat ik tegen links ook altijd zeg. Blijf in vredesnaam weg van die identiteitspolitiek. Gelukkig zijn er steeds meer verstandige mensen op links die het ook vinden. Want dat is het gif. Het gif op dit moment in het de, in de, in de debat is die identiteitspolitiek. En links, echt links, moet daar helemaal niks mee te maken hebben. Zou ik ook sowieso niet willen, omdat je er al voldoende hebt aan het discours over sociaal-economische oh ja, uh, ongelijkheid. Maar daar begint daar het, het maar, ja, maar daar begint het volgens mij. Ja. Uh, want echt. Heel kort. Nee, nee, nee de, de, ja? de, de, sociaal, de toenemende sociaal-economische ongelijkheid uh, uh, en, de, en het, gewoon een simpel verdelingsvraagstuk. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk ook de essentie waar je als links voor moet staan. Dat beginnen. al die mensen die nu bij jullie wegrennen naar de PVV en het Forum omdat ze denken, ja, links alleen maar met, met zwart en wit en zo bezig en niet met hoeveel ik aan het eind van de maand over had in mijn portemonnee. en dat is best wel weinig bij heel veel mensen hoor, tegenwoordig. Laten we nog ja. een ja. ja. ja. Sinds de afbraak van de verzuiling is Nederland steeds centralistischer geworden in het bestuur. Dit creëert het gevoel dat beleid, bedacht vanuit de machtscentra, makkelijk over lokale behoeftes heen walst. Nederland is altijd een land geweest met veel te veel kloof om te tellen, maar voldoende recht tot zelfbeschikking hield de gemoederen in toom. En dan is de stelling, soevereiniteit en eigen kring is noodzakelijk voor een duurzame harmonie tussen onder andere Randstad en provincie. Oei. Ja, uh, soevereiniteit in eigen kring is natuurlijk... God, wat een serie term weer, hè. Ja. Uh, nou ja, maar, maar, dan, dan, moeten we de, dan moeten we zeggen... wat, wat betekent dan soevereiniteit in eigen kring tussen stad en platteland? Uh, uh, als je daarmee bedoelt dat uh, uh, jij het een goed idee vindt... dat wij hier de republiek uitroepen... Uh, uh, lijkt me dat uitstekend. Uh, ik dat bedoel, vond ik een heel slecht idee, ja. Juist. maar laat Oost-Groningen vooral ook een eigen... Uh, de, de, de graanrepubliek, wat mij betreft. Nee, nee maar dus kijk... Nee, maar, het, het, het gaat volgens mij veel meer om, uh, en daar begonnen we ook mee. En ik denk dat dat terecht punt van wie het was. Dat er een grote opgave ligt voor die uh, lokale gemeentebesturen. Maar er ligt ook een, uh, een grote opgave uh, uh, voor de, de landelijke politiek. Uh, omdat uh, uh, in, in, een in een geglobaliseerde wereld zie je dat de nazistaat uh, uh, aan uh, belang inboedt. Uh, gewoon sek in macht. En mensen ook het lokale belangrijker vinden. Hè? Dat is die, die, die, die, het supranationale en het lokale wordt belangrijker. Gewoon waar de macht ligt. Oh. Uh, en ik denk dat het klopt uh, dat uh, uh, lokaal er wel macht ligt. Uh, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar budgetten dat niet zo is. Als je kijkt naar decentralisaties. En uh, decentralisaties er zijn heel veel verantwoordelijkheden uh, bij lokaal bestuur terechtgekomen. Zonder budget. Bijvoorbeeld. Nou, zonder ja. budget. Met enorme bezuinigingen. En dat is eigenlijk wat gaande is. Er wordt dus gewoon wat je zegt over... Hè, wat, er is een decentralisatie gaande. Dat zie je in die WMO. Ja, maar, ja, maar zonder het, is, is geld. Is, is precies, zonder alleen geld. die decentralisatie is een... Is, is een bezuiniging. Is een bezuiniging. Ja. Dus je, je, je zadelde gemeentes op met zo'n WMO bijvoorbeeld. Wat een heel ingewikkelde wet is. Met minder geld. En dan moeten die gemeentes daar opeens mee aan de slag. Wat, en het lijkt ook dat grote gemeenten... Die kunnen daarvan profiteren. Ja. Waarom? Als je kijkt naar de jeugdzorg. De jeugdzorg is echt best ingewikkeld. Maar heel erg belangrijk. Een stad als Amsterdam kan de jeugdzorg redelijk vormgeven. Waarom? We hebben gewoon capaciteit. Ja. We hebben geld, capaciteit. Wij hebben daar mensen. gewoon ja. mensen voor. Maar als jij in een klein dorpje woont en je hebt misschien één medewerker uh, jeugd bij een gemeente. Die zou maar eens onder de streekbus lopen. En dat zei het Heb je die... echt een probleem, hè? Heb je echt een serieus ja. probleem. En dat is ook interessant, omdat iemand als Josse de Voogd bijvoorbeeld... die geog... electoraal nee, geogra... geografisch ja. ja, ja, wat ja. hij dan constateert is dat hij de, de, de, de onrust... en het onbehagen en de problemen... en zo concentreert zich dan niet zozeer in de grote stad... of in een klein dorp, maar in die tussengemeentes. Dus in die middengemeentes, zeg maar, in het randland. Wat al genoemd werd, de, de, de, de gemeentes perifere aan de randstad. Mm -hmm. Waar ook de PVV aan toe heeft, omdat heel veel mensen uit de oude wijken die trekken naar die gemeentes. kunnen de stad niet meer betalen. Die, hebben, die zitten dus net, net tussen sociale huur en, en, en, um, en uh, woning-eigendom, weet je wel. Dus die trekken uit die gemeentes en die komen daar terecht. En, uh, en daar is um, die gemeentes ook, die middelgrote gemeentes, die leiden net zoals anderen ook aan een um, uh, verarming van het openbaar bestuur. omdat er nog maar heel weinig mensen bereid zijn ja, om zich in te gaan zetten voor het openbaar bestuur in die gemeentes. En dus de kwaliteit wordt steeds lager. En ze hebben wel enorme opdrachten. En daar zit een juiste pijn. Weet je wel. Hoe gaan in die gemeentes, hoe, hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van het bestuur uh, het duurzaam blijft? En dat is maar maar nee, helemaal dat, de vraag. Ja, en en dan dan dat ben, zal in de gemeenteraadsverkiezingen ook aan de orde zijn. Zeker, kunnen. maar en dan ben je er niet met soevereiniteit in eigenlijk. Nee, kring. helemaal niet. Uh, dat is echt nee. een doodlopende... Nee, maar nee. ik denk echt dat dat een doodlopende weg is. Omdat dat uh, uh, je verder naar binnen keren, uh, uh, zonder dat uh, uh, uh, de macht echt wordt afgestaan en daar ook een, een verdeling van geld bij zit. Hè? Want ik bedoel, macht is op zichzelf natuurlijk niks. Ik bedoel, daar moet ook geld bij. Want ik bedoel, Nogmaals, je kunt over een heleboel dingen gaan. Maar als je geen geld hebt, ja, dan schiet je er nog geen zak mee op. Uh, uh, en als, als je echt soevereiniteit in eigen kring verklaart... denk ik dat je alleen maar meer naar binnen gekeerd raakt. Waar het, denk ik, veel noodzakelijker is om uh, uh, te praten... over wat we nou een uh, goede balans vinden uh, van machten... en hoe je ook budgetten verdeelt. En dat heeft dus ook te maken met, wat mij betreft... Uh, ...wat voor belasting heb je... ...hoe ga je om met bedrijfsleven... Ik, ...ik vind het echt niet uit te leggen dat je bijvoorbeeld... ...die dividendbelasting... Uh, uh, het dus ook fijn om te merken... ...was het een keer met de Telegraaf eens... ...dat hij daar ook gewoon campagne tegen voert... ...die dividendbelasting, het is toch godverdomme niet uit te leggen... ...dat je zoveel miljard... Uh, uh, uh, ...weg laat lekken... ...terwijl we echt genoeg problemen hebben... ...genoeg vraagstukken... ...je zou echt... De hele sociale woningvoorraad uh, moeten verduurzamen uh, met de huren omlaag, hè, zodat ook die energierekening nog wat uh, beperkt wordt. Dat is toch voor iedereen op zijn klompen aan te voelen dat dat veel beter is dan uh, uh, dat geld maar weg te laten gaan. Ook de vennootschapsbelasting is nog een groter bedrag dan de dividendbelasting. Ik denk dat als je, de, als je het alle Nederlanders zou vragen, dat die ook zouden zeggen, nou ja... In het algemeen belang mogen die bedrijven best iets meer uh, uh, belasting betalen, als dat maar ten goede komt aan iedereen. Dus mijn stelling zou zijn: het gaat niet over soevereiniteit in eigen kring, het gaat over economische herverdeling in ja. alle kringen. En ik denk echt dat dat cruciaal is. Maar daar zijn jullie het over eens. Maar als ik dan zeg van uh, dokken mag, mag zeggen: van joh, uh, die discussie houd die lekker buiten de stadspoort. Dat is toch ook een vorm van niet sociaal ah, maar dan zet je de grondwet op ja. dan, dan zet je de grondwet op dan. Dat, dat kan niet nee, maar of, je de, of je hebt demonstratierecht of niet je kunt niet wat je, in de praktijk zie je nu hè, dat burgemeesters vaak op oneigenlijke gronden al demonstraties onmogelijk maken nee, je, je moet daar absoluut in zijn uh, ofwel er is demonstratierecht of niet. Je kunt niet gaan zeggen, in ja, Dokker kijk, mag die, die het wel... en daar mag heeft, het niet. Dat is de burgemeester daar. Want de ja. burgemeester die had gewoon moeten zeggen... Joh, je mag wel demonstreren tegen Kikoud Zwarte Piet... maar niet op die route. Ga ergens op een industrieterreintje staan richting Vraneker of zo. En uh, dan gaan ja. wij hier die intocht houden. Dus dan, je moet ook politiek ja, maar er is, bedrijven. Maar er, er, er is ook hier in Amsterdam is er echt wel eens gedemonstreerd. We hebben gewoon goede afspraken gemaakt. Die mensen stonden wel degelijk naast de route. Maar op een afgesproken ja, net, stuk heeft, je heeft je nooit tot... Nee, maar... Heeft, nee, maar, nee, maar in, in zekere zin, je moet ook, ik vind dat ook weer te makkelijk, want ik heb bijvoorbeeld in precies deze discussie om te zeggen, ze moeten maar op een industrieterreinje staan. Toen Pegida hier kwam, heb ik gezegd, Pegida heeft elk recht hier te demonstreren. En ik heb elk recht me daar tegen te verzetten. Toen zeiden de mensen, ja, we moeten ze op een industrieterrein zetten. Nee, ze hebben elk recht waar dan ook te demonstreren. En ik heb elk recht om dat tegen te demonstreren. Dat is wel zo. Maar Pegida kwam niet bij een kinderfeestje. En dit is een kinderfeest. Ze dus houden die demonstratie... dan. Nou ja, Mensen wilden bij de februaristaking komen. Lekker. Dan. Ja, dat is echt niet te geloven. Ja, nou, god, nou ja. Ze, bij, ze, uh, hebben, het, ze, ze uh, hebben het nu verzet. bouw zoals het ja. heet. Ja. Um, <laughs> nee, maar echt serieus. De februaristaking. Ja, maar dat vinden ze een linksfeestje of zo, geloof Hoe ik. Hoe haal je het in je ja, kop? Dat zijn niet allemaal normale yes. lui. Um, dus dat, dat, dat deden we ook. Nee, maar kijk... Um, dan gaat het erom dat zo'n burgemeester. die moet politiek gaan bedrijven. Dus in die gemeente. Dat, dat zie je ook sterke burgemeesters. Zoals af en toe heb je dan in Brabant. sterke burgemeesters. die het op durft te nemen tegen die. die, die, die wietmaffia en zo. Die kunnen zich heel populair maken. als ze het algemeen belang dienen. weten wat het algemeen belang is. niet partijpolitiek bedrijven. en gewoon sterk optreden binnen de wet. Weet je. En, dus daar moet je heel veel van hebben. Dus je moet ook voor zorgen. En daar ben ik het dus helemaal mee eens, ook met Forum van Democratie en zo, dat uh, er zoveel mogelijk diversiteit ook in politiek in die gemeentes komt. Dus het is heel goed dat vorm van Democratie gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, PVV ook, zodat je al die stemmen in die raden nee, krijgt. Dan wordt er weer politiek bedreven in die raden. Er moeten ook burgemeesters uit die partijen komen, omdat die politiek naar die burgers moet worden gebracht. Dus in die zin heeft Baudet gelijk met zijn partijkartel. Dat moet doorbroken worden, omdat... Uh, dat zie je ook aan de, de populariteit vaak van die, van die lokale partijen en zo. die zijn vaak de grootste of, eh, groot in de raad omdat ze onmiddellijk uh, haarvaten hebben in die samenleving dat is heel belangrijk, anders verliezen mensen het contact met de politiek dan willen ze zich niet meer in voor mij hoeven de, hoe, de, hoe, de PVV en uh, voor, voor de democratie helemaal niet meedoen maar als ze het wel doen, dan ze halen ze een zetel zijn ze dus gewoon legitiem en, uh, uh, maar ja, je wilde ik, toch dat geluid ik bedoel Jij vindt het toch ook erg dat de sociaal-democratie uitsterft? Omdat de sociaal-democratie nee, gewoon maar, nodig is in het nee, de politieke zeker, debat. Zeker, dus je nee, moet maar, dat nee, geluid ik, ook vertegenwoordigd ja, zien. Nee, maar, ik, nee, maar dat... Mis er te veel moet, conservatisme in uh, de, bijvoorbeeld een grote gemeente als Amsterdam? Uh, nee, uh, conservatisme is natuurlijk wel een afgrijzelijke wereldopvatting. Ja, maar uh, jij wilt toch met die la in debat lijken? Ja, nee, nee, maar kijk, nee, maar we hebben hier bijvoorbeeld het CDA. Diederik Boomsma, uh, prima van. kerel, wonderlijke ideeën, prima kerel. Uh, nee, maar ik bedoel, in die zin uh, uh, uh, krijgt het volk ook de vertegenwoordiging die ze, die ze verdient. Hè? Ik bedoel, als uh, de SGP doet hier nu mee. Uh, uh, nee, maar je hebt nu SGP, CDA, Forum voor Democratie. Wat mij betreft, had nu ook? Of Christen nu niet? Ja, maar dat is door niet rechts te noemen. Ja, uh, ons verdien. Uh, nee, dat nou, ja, is nou, vind je? Nou, nou, wat nou, wat mij betreft mag iedereen mag meedoen. Iedereen mag meedoen. En ik, ik vind het ik vind het wel leuk als er uh, meer conservatieven zijn niet omdat ze dan meer invloed hebben want ik bedoel evident dat ik vind dat de conservatieve invloed op onze samenleving uh, dient te worden beperkt maar op basis van democratische uh, uh, besluitvorming dus ja, ik vind het wel leuk dat uh, uh, er conservatieven zijn, omdat het ook leuk is om met elkaar erover te debatteren, en moeten ze vertegenwoordigd zijn? Nee, dat is de verantwoordelijkheid van een ieder lekker zelf mogen ze vertegenwoordigd zijn? Ja natuurlijk en ik denk dat het want dat is denk ik wat wie het ook bedoelt. Voor een stad, voor een land. Natuurlijk beter is als iedereen zich tot op zekere hoogte gehoord voelt. Maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ze mogen meedoen. Maar ze moeten het wel lekker allemaal zelf regelen. Ik wil hier een eind knopen aan het debat. Dankjewel. Ik vond het een heel mooi, uh, heel mooi gesprek. Jullie ook bedankt. Enorm. Ik vond het uh, zijn even rustig eindig als het begonnen waren. Maar daartussen was het heel. Uh, ja, ik vond het heel mooi in ieder geval. Geanimeerd. Heel geanimeerd. Dank je wel. Ja. Heel oprecht. Ja, Super bedankt. Ja. Hey, Dank je wel.